Drie uur. Dit is Radio 1. Met Elspet Grutteke en Prentse Klammer. In dit is de dag: gaat onze regering straks ons internetverkeer net zo hard aftappen als de Amerikanen? En moet de zondagtoeslag verdwijnen nu werk op zondag steeds gewoner wordt? Eerst het NOS-journaal NOS met Freddy Fontijn. Nederland kan misschien meer tijd krijgen om het begrotingstekort onder de 3% te krijgen als de economische groei tegenvalt. Dat heeft eurocommissaris Rein gezegd na een gesprek in Den Haag met minister Dijsselbloem. Als uh, if uh, economic growth uh, uh, deteriorates uh, which we don't of course uh, want to see but if that happens uh, then it is uh, according to the pact uh, possible to give uh, or consider uh, an extension of uh, the correction of, uh, of the deadline Reen zei dat structurele hervormingen op lange termijn belangrijker zijn dan een sprintje op korte termijn. De eurocommissaris vindt wel dat Nederland volgend jaar zeker 6 miljard euro moet bezuinigen. Reen raadde Nederland eerder aan het tekort volgend jaar op 2,8 procent te brengen. Dijsselbloem zei daarover dat Nederland dat advies niet kan opvolgen en dat het al moeite genoeg kost om 3 procent te halen.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 De eindexamenleerlingen van de Rotterdamse school Ibn galdoen moeten de examens overdoen die waren gestolen. Dat heeft staatssecretaris Dekker bekendgemaakt. Er zijn in totaal 14 examens gestolen. 9 van de HAVO, drie van het VBO en 1 van het VMBO, en zei op, Dekker in de Kamer. En op basis daarvan heeft de inspecteur uh, zojuist een besluit genomen. Uh, namelijk het besluit om bij het Iben-Galdoen... Uh, alle gestolen examens ongeldig te verklaren. Uh, de, inspectie, de inspecteur heeft dat director zojuist om twee uur ook medegedeeld, die het volste begrip heeft voor dat besluit. Het kabinet blijft zwijgen over het al of niet aanwezig zijn van kernwapens op de ma, luchtmachtbasis Volkel. Minister Hennes zei dat ze niets kon zeggen vanwege de afspraken binnen het bondgenootschap.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 Hij wilde weten of Lubbers staatsgeheimen heeft verklapt. Hennis zei daarover alleen dat de uitspraken voor rekening van Lubbers zijn. De Surinaamse president Bouterse heeft de omstreden minister Ramon Abrahams van openbare werken ontslagen. Abrahams is een van Bouterse grootste vertrouwelingen en werd gezien als protegé. De minister kwam sinds zijn aantreden in 2010 vele malen in opspraak... wegens vermoedelijke corruptie en vriendjespolitiek... Bouterse heeft nog niet gezegd waarom hij Abrahams en een andere minister van zijn kabinet heeft ontslagen. Abrahams was in 1980 een van de militairen die pleitte voor een militaire vakbond. Dat kwam hem op een gevangenisstraf te staan, wat de directe aanleiding was voor de staatsgreep door Boutersen. Het weer, vanmiddag zon, vanuit het zuidwesten, soms ook enkele wolken. Blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden met weinig wind. Morgen flink wat meer wind en het wordt 23 graden. Er is nog wat zon, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen. Donderdag is de bui kans groter en dan wordt het 20 graden. En wij gaan zo verder met dit is de dag. Blijf luisteren.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 Good thinking, itstaffing.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Renze Klamer en Elsbet Grootekker. Wat gebeurt er toch allemaal in ons land als het om afluisteren, tappen en spionage gaat? Worden wij een Big Brother samenleving? Daar praten we zo meteen over met Simone Halling van Bits of Freedom. En is de toeslag voor zondagswerk achterhaald? Praat mee via Twitter met de hashtag DDD of ga naar de website ditistedag.nu. Eerst gaan we eventjes naar Beijing, naar voetbal Nederland vriendschappelijk tegen China. Hoe verliep de wedstrijd tot nu toe, Bas Stigler? Het eerste kwartier was Oranje sterk, kwam het op 1-0 via die benutte strafschop van Van Persie. Daarna bloedde het wat dood en viel de wedstrijd ver terug. De tweede helft is inmiddels begonnen en binnen 25 seconden in die tweede helft raakte Oranje de paal via Van Persie. En de lat via Robben, dat was de rebound van de eerste kans en schoot het zo even via Snijder. Die in het elftal is gekomen vanaf een meter of 15, maar net over het doel. Daar had de Chinese keeper nog net een handje tussen. Zo heeft het zelf al in de tweede helft wel besloten dat het gas moet gaan geven. Want zoals gezegd, de eerste begon aardig. Maar daar bleef het dan bij. Bij dat eerste kwartier, behalve Snijder, zijn ook Jan Maat en Pieters in het elftal verschenen. Zodat Van Gaal weer de gelegenheid te baat neemt om zoveel mogelijk verschillende gezichten aan het werk te zien. 0-1, nog altijd de stand bij china nederland na nu 48 minuten. Wij gaan naar Marcel Bril, want er is nieuws over de examens... van de Iben-Gadielschool in Rotterdam. Marcel, vertel. Ja, dat klopt. Uh, staatssecretaris Dekker van Onderwijs, die moest net in de Tweede Kamer komen... in het wekelijkse Vragenuur. En dat ging over die gestolen examens. En daar had hij nieuws. Hij zei dat er in totaal op die school 13 examens zijn gestolen. 9 voor de HAVO, uh, 3 voor het VWO uh, en 1 voor het VMBO... Uh, dat betekent dat uh, in ieder geval die examens ongeldig gedaan uh, uh, worden uh, gemaakt. En dat betekent weer dat de leerlingen van die school, die die uh, 13 vakken hebben... dat die hun examen over moeten doen. Uh, verder is het ook zo dat uh, als VMBO-leerlingen uh, economie hebben gedaan... VMBO-leerlingen zouden morgen hun uitslag uh, krijgen. Maar uh, dat is met een dag uitgesteld, omdat voor al die examens toch echt goed gekeken moet worden... Of uh, er ja, niet ergens anders terecht is gekomen. Hè? Of bijvoorbeeld ook doorverkocht zijn naar andere scholen in de rest van het land bijvoorbeeld. Daar zijn niet heel veel aanwijzingen voor, maar dat moet echt uitgesloten worden. Vandaar dat uh, vmbo, als je economie... Uh, ...in je pakket hebt, dat je dan een dag later te horen krijgt of je geslaagd bent of niet. Op dezelfde dag als uh, HVO en VWO leerlingen. Ja, Maar waar zou je zeggen? dus in feite blijft de schade beperkt tot deze ene school... ...en de angst die er was dat dat misschien voor meer scholen zou gaan gelden, die, die is nu weggenomen? Die is niet 100% weggenomen, want dat zijn ze nog goed aan het bekijken. Maar ik begrijp dat ze daar uh, niet enorm veel aanwijzingen voor hebben, maar ze willen dat uitsluiten. Uh, dus vandaar dat ze nog een dagje de tijd nemen om het allemaal goed te bekijken. Ja, dan komt dus die VMBO uh, in. Als je economie hebt, dat is dus een van die gestolen examens. Dat komt dan in het gedrang. Uh, en uh, daarom wordt, uh, als je dat vak in je pakket hebt, uh, de uitslag een dagje later. Maar omdat HAVO uh, en VWO gewoon later uh, zijn met het uh, uitreiken van uh, de diploma's... Uh, voorziet de staatssecretaris daar nog geen problemen mee... Uitgesloten is het dus nog niet dat het op andere scholen terecht is gekomen. Maar vooralsnog, zoals ik het begrijp, zijn daar geen aanwijzingen voor. Okay, dankjewel, Marcel Bril. Wie schildert vandaag ons appeltje? Nou, Elma Traa, Je had waarschijnlijk wel een appeltje willen schillen met de, met de, de rector van deze school. No. Maar dat gaan we oh. niet doen vandaag. Waar, met wie ga je wel een appeltje schillen? Ik ga een appeltje schillen met een sectorbestuurder van de FNV Horeca. En dat is Milen van Boldrik. En dat gaat over de kwestie zondagstoeslag. Er is onrust bij de Efteling, het grote pretpark. Omdat daar uh, tien jaar geleden de zondagstoeslag. Hè, dus een extra centje voor als je op een zondag moet werken, is afgeschaft, maar alleen voor nieuwkomers. En nu zegt de directie: Ja, we, we houden er ook voor oudkomers mee op. Dus voor de mensen die er al zijn. Ja, goed, laten we even naar Milein van Boldrik van FNV Horeca gaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom, waarom bent u boos op de Efteling? Nou kijk, het is natuurlijk zo dat, het, uh, dat je in een 24-uurs-economie... ...heb je altijd aangename en minder aangename uren. En voor die onaangename uren moeten medewerkers gewoon gecompenseerd worden. Het is al hartstikke jammer dat nieuwkomers dat niet hebben. Maar voor degenen die dat altijd hebben gehad moet dat extraatje gewoon blijven. Ja. Elma? Um, wat ik mij afvraag, u, u bent al tien jaar geleden akkoord gegaan... He, met, met de afschaffing van deze zondagstoeslag voor nieuwkomers. Mm. En, u, kunt u nou uitleggen waarom dat zo is? Want dat is toch op zichzelf al een beetje dubieus... dat u daartoe mee akkoord bent gegaan. Ja, dat is heel jammer. En het is in onderhandelingen nou eenmaal altijd zo... dat je niet altijd kunt behouden wat je... Wil behouden. Dus het is heel jammer dat het toen heeft moeten wijken voor nieuwe mensen. Dat klopt, maar wij zeggen nu ook, dit zijn dan wel de meest loyale en ervaren medewerkers die daar nog wel uh, aanspraak op kunnen maken. We houden dat ook. Ja, dat is een bekend vakbondsverhaal. He? Dan beroept u zich op oude rechten. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat dat eigenlijk dus vanaf begin af aan al heel oneerlijk is geweest voor degenen die later zeggen komen. En dat het nu min of meer deze oneerlijkheid wordt rechtgetrokken. Nou, dat is niet helemaal waar. Want uh, zoals ik al eerder aangaf, in onze 42-uurseconomie uh, heb je ook onaangename uren. En wij mensen vinden het. Om, ja, vervelend om s'nachts te werken en ook op die zondag. Want wat, waar, waarom, waar is die zondag voor u zo belangrijk? Kunt u dat eens even uitleggen? Ja, tuurlijk. De meeste mensen uh, in Nederland hebben gewoon wel vrij op die dag. De, de standaard is om op die dag vrij te hebben. En dan delen mensen ook hun privéleven op in. Het is een dag waar je normaal gesproken... Ja, maar kijk, bijvoorbeeld de, in de gewone de de horeca, maar als ik even mag, in de gewone horeca bestaat ook de zondagstoeslag helemaal niet meer. Dus waarom zou het wel voor een pretpark moeten bestaan? Nee, in de hele horeca bestaat de zondagtoeslag alleen nog voor die mensen die al heel lang in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf. Ja, maar het is niet meer verplicht. Er staat niet meer in de CAO dat je extra nee, toeslag moet Dat klopt niet hebt. dus niet. En dat is natuurlijk het conflict dat we hebben met de Efteling over de interpretatie van de CAO. De CAO uh, zegt gewoon dat die mensen de zondagtoeslag nog uh, mogen behouden en mogen... Hebben. Maar ik, ik heb u geen antwoord horen geven op mijn vraag... of het niet eigenlijk een beetje oneerlijk is over de nieuwkomers. Want ik herinner me dat in het onderwijs heeft dit ook gespeeld. Hè? We hadden de hossen, de hosnota... en toen werden de, de, de nieuwkomers in het onderwijs... echt stukken lager betaald dan de oudkomers. Uh -huh. Dus de nahossers, uh -huh. nou, die ondervinden daarvan de gevolgen... tot de dag van vandaag. En dat komt alleen maar omdat dus de, de rechten van de zittende werknemers... altijd beschermd worden. En wie zijn daar de dupe van, zijn altijd de jongeren. Nou, ik denk dat in dit geval dit uh, niet zo is. Je moet begrijpen dat het gaat over mensen die nog geen 10 euro bruto per uur verdienen. Uh, over dat soort mensen hebben we het. En, uh, de maar de het gaat is toch om principe? Het gaat om principe. Ja, nou, maar dat is normaal ook niet helemaal. Want de zondagtoeslag is dus gewoon een bittere noodzak voor deze mensen om op wel rond te komen. Maar daarnaast zeggen wij ook: als het zo oneerlijk is, als je spreekt inderdaad over gelijke monniken, gelijke kappen, zoals u zegt. Dan geef je iedereen toch dat extraatje. Ja, maar dan, dan, wel had, dan, zo, dan had u dus veel, veel beter moeten opletten. toen de tijd, tien jaar geleden. toen dit werd ja. afgesloten. Even, u... Mag ik even jouw vraag dus doorstellen? Ben jij te, is het, gaat het jou om de ongelijkheid tussen die werknemers? Of ja, gaat het jou gewoon me. om het principe dat mensen betaal, meer betaald krijgen op zondag? Ben je daar ook tegen? Het gaat mij om de ongelijkheid. Ik vind het echt, echt een heel naar vakbondsdingetje. dat altijd die oude rechten beschermd moeten worden. en dat het altijd ten koste gaat van de nieuwkomers. En bovendien denk ik, het is een feit. we leven in een 24-uurs-economie. en dan kun je wel. Het doen alsof dat niet meer zo is, maar ik bedoel, ja, dat is in de horeca nee, zo. Dat is in de journalistiek dat zo, dat kan ik u zeggen. Ik bedoel, ik werk een al mijn leven lang is. op zondag. Ja, even wachten, mevrouw van Bolrik. Mm -hmm. Ja, het is in de journalistiek en in, in, in de medische wereld, het is heel normaal om op zondag te werken. Ja. Dus je zegt eigenlijk, de vakbond ja. loopt achter. Ja, vind ik eigenlijk ja. wel. Ja. Mevrouw van Bolrik, u loopt achter. Uh, nou ja, ik denk dat de het niet helemaal juist begrepen heeft. Want u zegt bijvoorbeeld de medische wereld. Nou, ik kan u vertellen dat uh, de gemiddelde horecamedewerker verdient 22.000 euro per jaar. Ja, maar dat, dat is, is toch niet het punt? Ik heb het niet nou, over salarissen, dat salaris, het het weet ik van, wel. We het gaat we over die We het toeslag. over dat mensen dat nodig hebben. En daarna zeggen wij van, oké, okay, als het zo is dat dat oneerlijk is, waarom zou je die mensen die dus het park hebben opgebouwd, een paar keer daar, opgebouwd, die werken daar gewoon niet. Als het zo belangrijk wordt... dan zou u beter voor die anderen die het niet hebben kunnen opkomen. Juist. In plaats van die ouderen. Zou u, want u zegt steeds, ze hebben het nodig. Maar die jongeren hebben het ook nodig. Vraag nou, die jongeren, wij vinden het ook jammer dat de jongeren het ook niet krijgen. Maar is dat dan de reden waarom je het ouderen moet uh, afnemen? Kijk, dan zeggen wij... Uh, maak een afspraak zodat voor die hele sector... die zondagtoeslag toeslag is, zowel voor ouders als jongeren. Want u moet wel realiseren... Dat zowel als in de industrie, de zorg, zoals u zegt, in de, medische, in de medische zorg, de detailhandel, de politie. Het is gewoon heel normaal om in Nederland gecompenseerd te worden okay. voor die zondag. Laatste woord voor Elma. Ja, maar, maar dat gaat er dus langzaam af, omdat het steeds normaler wordt om zondag te werken. En het is niet anders. ja. ja en dat is niet waar. Dat was, je het, je was, studie... het was reeds het laatste woord voor Elma Draaier. Hartelijk dank. Precies. We gaan naar uh, live muziek. Het tweede nummer van de Hands Poets hier in de studio. Zanger uh, Tim, uh, dit weekend uh, is het uh, tijd voor Pinkpop. Ja. Jullie daar, ik vraag me eraf, af, want jullie speelden eerder in deze uitzending Dance the Wars Over. Ja. En uh, ik, ik gok zo een beetje, jullie nu Sky on Fire gaan doen. Klopt ja, dat? Ja, dat klopt. Wel, ja. Welke doe je nou aan het eind van de set daar? Want dat is toch een beetje moeilijk. Welk, welke vindt het publiek nou het leukst? Nou, Dance the Wars Over was heel vaak wel echt de knaller, de knallende afsluiting. Ja. Maar we, hebben toch, we doen toch de Sky op het eind. Maar omdat het wel, we vinden het gevoel heel mooi. We are on this road together. En dat, uh, om daarmee af te sluiten, dat uh, vinden wij een heel mooi eind. Kijk, nou zo ook in deze uitzending sluiten jullie er ook mee af. Ga je gang. Handsome. it all in the desert, in the desert, change the world, think of place, bring the toast to peas and graze in a new place, in a new place, we lost track, it doesn't matter cause we are on this road together Let's get together, we take over now We are on this road together We are on this road together We are on this road together Let's Get together, we take over now On fire, on fire New kids coming into town Let's get together, we take over now Let's get together, we take over now. Hartelijk dank, Handsome Poets, dit weekend te bewonderen op Pinkpop... en op nog heel veel meer festivals deze zomer. Morgen is hier Blautzoen te gast. Ook ANVD kijkt mee op internet. ...onbeperkt toegang tot onze e-mails, foto's, documenten en chatgesprekken. Dat verbaast me absoluut niet. Ik google nu een bom. Kijken ze met mij ook mee, denk je nu? Ja, ik denk het wel. Hm. Ik uh, heb het weer gewist. Ja, het het grondst van het nieuws over afluisteren en tappen in binnen- en buitenland... ...je durft bijna zelf geen sms of whatsapp meer te versturen. De Amerikanen die hebben hun prism-schandaal... Veiligheidsdiensten die blijken toegang te hebben tot gebruikersgegevens van Google, Facebook en Apple. Maar wat te denken van de AIVD, die zou meekijken met Prism. En Nederland zelf bouwen wij niet aan een eigen Prism-achtig meeluisterapparaat. We gaan erover praten in dit dag met Simone Haling van Bits of Freedom. Simone, welkom. Goedemiddag. Jullie van Bits of Freedom publiceerden gisteren een artikel met de kop. Nederlandse overheid broedt op eigen aftapschandaal. Hoe komen jullie erbij dat zoiets in Nederland gebeurt? Nou, We hebben dat al wat langer op de radar staan. Eind 2011 is er een, een, een rapport gepubliceerd... van een toezichtsorgaan van de, van de diensten. Mm -hmm. Die hebben toen een aantal observaties gedaan. En Een daarvan was school. Misschien zou moeten worden uitgezocht. Of de bevoegdheden van de diensten nog wel toereikend zijn. Dat deden ze eigenlijk... Dat was een beetje gek. Ze deden dat naar aanleiding dat ze hadden uh, besloten dat ze iets niet op rechtmatigheid konden toetsen... omdat ze te weinig uh, informatie kregen van de diensten. Dus dat was een hele gekke conclusie. Hmm. Maar minister Hille heeft die toen met twee handen aangegrepen... om te zeggen, nou ja, dat, dat moeten we doen, dat onderzoek. Maar bevoegdheden uitbreiden, wat zijn dan de bevoegdheden nu precies... van de geheime diensten in Nederland? Nou, kort gezegd, machten, mogen de diensten mogen nu alles... behalve uh, het internet massaal aftappen... En dat is dus wat ze willen gaan doen. Dus ja, alles, gaat... alles is dan dus telefoonverkeer, uh, wat nog meer? Nee, je moet eigenlijk want telefoonverkeer uh, en, en inzet mogen ze nu aftappen... maar dan mogen ze dus gericht doen, dus dan mogen ze het op de man doen. Of een moet gok. je verdacht zijn? Je moet, ja, je moet verdacht zijn, maar dan wel in de termen van de, van de diensten. Dat is een, een, een, ja, een, een, een gevaar voor de nationale veiligheid. Ja, dat hangt dus maar van de omstandigheden af. Dat is een vrij ruim begrip. Mm -hmm. uh, en wat ze dus willen is dus een beetje van dat gerichte af. Dus niet van een persoon of het toespitsen of een groep. Maar ja, gewoon eigenlijk alles vangen wat er over die kabels gaat. En dat is dus alle Nederlandse verkeer. Maar ook alle verkeer van buitenlandse partijen... wat door die kabels in Nederland stroomt. Want er komen dus hele grote zeekabels bij Nederland binnen. Wat is dus het hele... Europese territorium en, en landen ver, ver daarbuiten bedient. Ja, dus alles wat je op internet doet... ook los van dus die grote bedrijven waar ze nu al uh, bij kunnen... dus Google, Facebook, dat soort partijen... alles wat je intypt in je browser op je computer... dat kunnen ze zien, wat over het internet wordt verstuurd. Ja, het gaat dus veel verder. want wat, dat, dat, is van, dat willen ze. Dat is willen dat, ze. dat is een plan of is dat al realiteit? Uh, nou, het ligt er ergens tussenin, zo blijkt. Uh, het is een, een plan. De, de, de wet wordt officieel nog geëvalueerd. Dus eigenlijk zou er nog helemaal geen moog, sprake mogen zijn... van dat we het over nieuwe bevoegdheden zouden moeten hebben. Hè? Want dat wordt eerst getest of zoiets nodig is. Uh, we weten dat de diensten het heel erg graag willen. Een aantal mensen hebben er uitspraken over gedaan. En, maar wat we ook weten, is dus dat er in de tussentijd... al allemaal voorbereidende handelingen worden verricht. Blijkt... Waarvoor? voor? Nou, Er is dus een, een unit opge, opgestart, een SIGIN Cyber Unit, waar de, de, de interceptiecapaciteiten van MIVD en de IVD worden samengevoegd. Ja. Er zijn allemaal nieuwe uh, uh, slimme koppen opgezet. Uh, en zo blijkt nu uit de Kamervragen van Van Raak van afgelopen vrijdag... dat er kennelijk ook al aanbestedingen zijn uitgeschreven... die dus zo'n zo aftapcapaciteit uh, moeten gaan bouwen. Voor ja. apparatuur dus. Dat, dat ja. is natuurlijk ontzettend opvallend, want uh, dat zou dus betekenen... dat terwijl het nog geëvalueerd wordt of het nodig is... door een bepaalde commissie waarschijnlijk... Ja. of die uitbreiding van die bevoegdheden mogelijk is... is uh, de regering al bezig... Om het project, die app, waarschijnlijk moet daar apparatuur voor worden gemaakt, of applicaties, weet ik het wat, om dat al aan te besteden. Ja, dat klopt. En we hadden dat vermoeden, hadden we al, dat dat gebeurde. Maar we hadden daar nog geen bewijs van gezien. Nou ja, die vragen van, ja, behalve dus die, die Unity, die was opgericht. Dus het, elke keer is het een stapje meer. En nu liggen die vragen er. Uh, dus we zijn heel benieuwd uh, wat de minister daarop gaat antwoorden. Ja, En hij heeft er bijvoorbeeld, uh, hein, Ronald van Raak, die die vraag stelde van de SP... over het project Argo 2 of Symbolon. Het klinkt een beetje als een soort Hollywoodfilm. Ja, nogal. Wat, wat, wat is er precies? <laughs> Uh, nou ja, dat, dit is dus uh, in, uh, in ieder geval Argo 2 en Symbolon zijn dus een naam die aan het project wordt gegeven. Ja, wat dat dan precies inhoudt, uh, dat, uh, dat mag Joost weten. Uh, maar we gaan er dus. Hè, bedoel, we, wij gaan er vanuit dat die massale internettap is en alles duidt erop. Maar wat er allemaal bij komt kijken en wie erbij betrokken zijn en wat ze allemaal precies aan het smeden zijn. Ja, dat past weer bij de intransparante werkwijze van de IVD en de MIVD. Ja, nou, het is ook wel weer logisch. Maar even, nog even één vraag, want de Nederlandse politiek reageert nogal geschokt op de, op de Prism-affaire. Je ja. zou zeggen dat ze er dus dan bovenop zitten als het om Nederland gaat. Ja, dat zou je denken. Ja. Uh, hoe, hoe weet Ronald van Rijks? Want wij wilden hem vragen. Hij wilde niet reageren omdat hij zijn bronnen wil beschermen. Uh, dus hij, heeft het, hij moet het van iemand gehoord hebben. Is dat een soort Nederlandse Snowden? Nou, uh, misschien wel. We hebben ze in ieder geval hard nodig. Want ik denk dat er hier in Nederland wel meer gaande is. Uh, wat we graag boven, boven tafel zouden willen hebben. Ja, Elma Draaien? Nou, ik moest net een beetje lachen. omdat uh, uh, het verwijt doen dat de geheime dienst. niet transparant is. <laughs> is nee. zoiets als verwijten dat de paus katholiek is. Ik bedoel, ja, hallo. Uh, hè? Nee, maar er zijn natuurlijk wel gradaties waarin je transparant kan zijn. Uh, de, de, de IVD en de MVD. hebben dus nu. ze proberen transparanter te zijn. En dat doen ze op uh, manieren van, ja, je moet je het een beetje voorstellen... dat transparant zijn betekent in, in, in hun optiek uh, foto's van de, van, de, van de werkvloer... van de AIVD in het jaarverslag stoppen. En verder is er van hoe vaak zij bepaalde dingen doen... of, of ja, maar ook dat, maar enig niveau dat, dat is toch, van... Dat is in van het werk. Ja, ik denk dat daar toch wel iets meer te halen is. Het is natuurlijk zo dat je niet heel erg veel informatie... Wat boven te halen tafel... dan? Nou, het is denk ik de vraag, in hoeverre moet de overheid transparant zijn... over de werkzaamheden van de geheime dienst? Ja, laten we dan zeggen dat er controle... We hebben natuurlijk altijd controlemechanismen nodig. En ja. We hebben wel een commissie van toezicht, Juist. maar we hebben daar, uh, uh, ik heb daar niet al te veel vertrouwen in. Zeker niet gezien ook die, die, die maar conclusie ook die zei... Want is ook niet transparant genoeg? Nou of... nee, zij, zij, zij, ja, als je hun, hun verslagen leest, dan zijn ze af en toe wel kritisch. Maar ze maken dus ook uh, af en toe uh, conclusies die heel kort door de bocht gaan. Zoals dus de, de, de, de, de uitspraak die aan, uh, aan die massale internettap ten grondslag ligt. Maar dan zitten toch vertegenwoordigers van alle partijen in die commissie, stiekem? Uh, ja, er is het wel voor het thema, maar niet iedereen is even geïnteresseerd en even, heeft evenveel expertise. Dus er wordt, uh, wat ik het laatste wat ik daarvan begrepen heb, wordt daar niet altijd even zorgvuldig naar gekeken. Dus er is geen democratische controle, zegt u van de Onvoldoende, en... er is onvoldoende. En, en wat ik een heel ander belangrijk punt vind, is dus dat de observaties van zo'n zo toezichtscommissie, die soms heel raak zijn, in ieder geval door de minister ongelooflijk makkelijk naast zich neer kunnen worden gelegd. En dat is heel erg kwalijk, want dat betekent dus zelfs dat als het toezichtsorgaan goed zou functioneren dat er eigenlijk heel erg weinig mee gedaan wordt. En dat is juist op dit soort punten... Uh, voor mij in ieder geval een hele grote zorg. Heb jij een idee wat de reden zou kunnen zijn... waarom ze dit een beetje onder de radar houden? Zijn ze, zijn ze bang voor een discussie of protest? Nou ja, ik denk dat de verontwaardiging die nu losparts... precies is waarom ze dit onder de radar willen houden. Ja, want het, het gaat natuurlijk over discussie en veiligheid... Uh, vandaag stond er nog uh, uh, wat over in de krant. We hebben er ook een beetje misschien zelf voor gekozen. Hè? Na alle terroristische aanslagen willen we ook graag dat er goed wordt gecontroleerd. En dat mensen snel kunnen worden ontdekt die misschien kwade of snode plannen hebben. Uh, is het ook een beetje onze eigen schuld? Nou, ik denk, uh, ik denk dat in ieder geval dat ook juist de, de ontwikkelingen na 9-11 ons hebben geleerd. Dat heel erg veel van de ontwikkelingen die toen zijn genomen veel te ver gingen en heel erg ineffectief zijn gebleven. Dus ik denk dat dus het juist dat heeft... is uh... dus Er nou, zijn wellicht allemaal aanslagen voorkomen... waarvan jij en ik geen weet hebben. Ik bedoel, dat is een, nou, dan zou het een heel erg zijn hele om dat bewijs, bewijs en... te zien. En dat bewijs heb ik niet gezien. En als, zolang dat er niet ligt, vind ik het niet nodig. Maar, waar waar, om, waar uh, ligt volgens meer... jullie van Bits of Freedom de grens? De grens in... in... in, in hoever... Wat mogen ze van jou weten, persoonlijk? Van jou, Simone? Nou ja, kijk, als ze een daadwerkelijke verdenking van mij hebben... dan mogen ze met de bevoegdheden die ze nu hebben van mij uh, aan de slag... als dat goed controleerbaar is. Ja, maar niet uh, zomaar in jouw gegevens spitten? Uh, nee, en zeker niet in die van onschuldige burgers. En dat vind ik het grootste gevaar van de plannen die dus nu op, uh, op stapel staan. We gaan nog even naar Bas Tegeler. Want uh, is het inmiddels afgelopen de wedstrijd uh, China en Nederland, Bas? Nee, het duurt nog een minuutje of twintig. Het is wel 2-0 geworden na een doelpunt van Snijder. Het was niet zijn week met al dat gedoe rondom die aanvoerdersband. Maar de goal mag er zijn. Hij zet de aanval zelf op. Bal via van Persie naar de zijkant. Robben zet de bal weer voor het doel. En Snijder met een hakje tikt hij de bal achter de Chinese keeper. En zo is het twintig minuten voor tijd 2-0 voor het Nelselftal in Peking tegen China. Het is tijd voor onze dichter bij de dag en dat is vandaag André Degen. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat u gang. Oh ja, ik wil zeggen, <laughs> zal ik losbranden? Ja hoor, zeker, We wachten met smart. Oké, okay. afschaffing. De slavernij werd afgeschaft, toen de apartheid. De herdenking van de slavernijbeëindiging afgeschaft. Nelson Mandela zou zich omdraaien in zijn ziekenhuisbed. Zuid-Afrika vergiet tranen om zijn ernstig zieke verzoener. In Istanbul houdt men het ook niet droog. De oppositie demonstreert. Erdogan demonstreert zijn macht. Opent met waterkanonnen het vuur op demonstranten. Erdogan's geduld raakt op. Als Mandela zijn geduld had gehad, had hij Robben Eiland nooit overleefd. Mandela blijft nog bij ons. We kunnen je nog niet missen. Aanvaard nog niet de long walk to freedom. Dankjewel, uh, André Degen. Het gedicht is straks na te lezen op onze website. Dit is de dag. Nu.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 Hartelijk dank aan de gasten van vandaag. Uh, Jessim, Chandan, Jurgen en Melody Rijman. Vic Meijer, Dirk Jan Epping, Simone Halink en Elma Draaier. En zometeen is hier uh, de villa met Ger Jochems. Uh, Ger, wie uh, hebben jullie te gast? Hallo Elsbert, wij hebben te gast Bert Wekhuizen. En hij is chemicus. En hij zegt dat hij ooit water in wijn kan veranderen. Serieus? Komt je dat bekend ja, ik voor? Ja, daar komt me heel bekend ah, voor. Oké, okay. <laughs> goed, hebben we hetzelfde boekje gelezen. Ja, denk ik ook. Ja, nou hij heeft voor die vondst, uh, dan ook de Nederlandse de belangrijkste Nederlandse prijs voor de wetenschap gekregen. Luister dus naar Villa VPRO, na het nieuws. Dit is Radio 1. Het is half vier, hier is uh, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Leerlingen van het VMBO-TL, die het examen Economie hebben gemaakt, krijgen pas donderdag de uitslag. Dat is een dag later dan eigenlijk de bedoeling was. De inspectie voor het onderwijs heeft de tijd nodig om zeker te weten dat het examen op andere scholen zonder incidenten is verlopen. Staatssecretaris Dekker zei in de Tweede Kamer dat de eindexamenleerlingen van de Rotterdamse school Iben Galdoen, waar de examens zijn gestolen, die examens moeten overdoen. De omvang van de examendiefstal is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. In totaal zijn 13 examens van het VMBO, de HAVO en het VWO gestolen. Nederland kan misschien meer tijd krijgen om het begrotingstekort onder de 3% te krijgen als de economische groei tegenvalt. Dat heeft Eurocommissaris Reen gezegd na een gesprek in Den Haag met minister Dijsselbloem. Hij erkende dat een slechtere groeicijfer impact heeft op het begrotingstekort. De Eurocommissaris vindt wel dat Nederland volgend jaar zeker 6 miljard euro moet bezuinigen. De Zuid-Afrikaanse politie heeft de beveiliging opgevoerd bij het ziekenhuis in Pretoria waar oud-president Nelson Mandela ligt. 94-jarige Mandela ligt sinds zaterdag op de intensive care met een longontsteking. Volgens de Zuid-Afrikaanse regering is zijn toestand nog altijd ernstig, maar stabiel. De oud-president ademt zelfstandig. En het kabinet wil niet zeggen of er al dan niet kernwapens zijn op luchtmachtbasis Volkel. Minister Hinnes zegt dat dat niet kan vanwege afspraken binnen de NAVO. Oud-premier Lubbers zei gisteren dat er op Volkel 22 kernbommen liggen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Mondje dicht over de steeds verder dalende huizenprijzen, dan gaat het vanzelf beter. En wat is de waarde van werk nog nu het begrip wegwerparbeid zijn intrede heeft gedaan in onze taal? Daarover gaat het in ons economiepanel Klinkende Munt. Je hoeft geen Jezus meer te zijn om water in wijn te veranderen, weten wij sinds gisteren. Chemicus Bert Wekhuizen kreeg de Spinoza-prijs voor zijn onderzoek aan katalysatoren. En hij komt ons haarfijn uitleggen wat daar de grote waarde van is. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. De Griekse politie treedt keihard op tegen buitenlanders. Maar eerst gaan we naar China, toch? We gaan toch voetballen? Ja. Bas Tiggler. Ik dacht niet dat de Griekse politie daar veel te vertellen heeft. Maar ja, ik, je weet dacht, maar nooit. ik dacht ook, de Griekse politie houdt ook Chinese publiek ja, goed in bedwang. Het, ik maar. verbaas me nergens meer over tegenwoordig. 16 minuutjes wordt er nog uh, gevoetbald in China. Waar het al zelf al met 2-0 voor staat door goals van Van Persie en Sneijder. Die van Sneijder even was werkelijk een prachtige goal. Met een hakje op aangegeven van Robben. Het is voor hem natuurlijk geen leuke week geweest nadat hij de aanvoerdersband kwijtraakte aan Van Persie. Hij noemde dat een mokerslag. Hij zei ik was in shock. Misschien dat hij dit het een heel klein beetje goed maakt. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar het is wel 0-2 en zo komt er over een kwartier. Want zo lang duurt de wedstrijd nog een einde aan de oefencampagne van het Nederlands Elftal in Azië. Dat heeft dus vooral met geld verdienen te maken. Want zo'n 1,3 miljoen euro levert dat de KNVB op. En er wordt nog vrolijk een kwartiertje gevoetbald ook. Er is druk gewisseld, want zo hoort dat. En het is 0-2 bij China-Nederland. Oké okay, Bas, dankjewel. En dan gaan we nu naar de Chinese politie Zo of is het, de Griekse politie. We beginnen helemaal opnieuw, Ger. We beginnen helemaal opnieuw. En we gaan het wel degelijk over de Griekse politie hebben... want die treedt keihard op tegen buitenlanders. En dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Mensen met een donkere huidskleur die worden zomer opgepakt... om papieren gevraagd, urenlang vastgehouden en mishandeld. Van de 85.000 buitenlanders die vorig jaar in Griekenland zijn opgepakt... bleek achteraf slechts 6% illegaal te zijn. NRC-correspondent Marloes de Koning. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, heb je een paar voorbeelden uit dat rapport... Uh, wat er precies gebeurt met buitenlanders? Ja, zeker. Er um, nou zit bijvoorbeeld een man in, uit uh, Guinea in... die toen hij in een stadsbus zat, toen er meerdere agenten binnenkwamen... die riepen dat, uh, dat alle zwarten eruit moesten. Um, waarna vervolgens, uh, volgens hem de medepassagiers uh, de Grieken begonnen te kappen. Um, een Afghaan moest zijn jonge kinderen op staat, uh, achterlaten, terwijl die werd meegenomen. Iets wat hij overigens uh, weigerde, dus hij nam ze mee uh, naar het politiebureau. Um, en wat ja, bijna alle migranten aangeven is dat de politie ze uitscheldt als ze niet onmiddellijk uh, meewerken. Zoals kijkt naar hun hoofd, zoals, uh, dan ga je toch naar je eigen land, et cetera. Heb jij zelf Afgant... voorbeelden, Marloes, uh, te... Sorry, Marloes uh, de Koning, heb jij zelf dingen gezien die hierop wijzen? Want dit zijn verhalen van de slachtoffers, maar heb jij wat gezien? Nou, het is me wel eens, wel eens overkomen dat ik in het centrum van Athene liep. En dat er een groep uh, werd aangehouden. Waarbij het inderdaad duidelijk niet vriendelijk uh, aan toe Weet je, ik stond niet dicht genoeg bij om het uh, te verstaan. Mm -hmm. um, maar dat het uitgangspunt zeg maar, was dat uh, die migranten, het waren in dat geval Pakistanen, denk ik. Um, uh, crimineel waren, zeg maar, volgens die politie. Dat was heel erg duidelijk aan de, aan de lichaamshouding... En, uh, en een beetje geen respectvolle benadering. Heb je... Overigens zeiden jullie in de intro dat ook uh, om oh, mishandeling uh, ging. Dat niet zozeer. Wel verbale mishandeling... maar het gaat niet, uh, het gaat niet om het structureel uh, in elkaar slaan... bijvoorbeeld van buitenlanders in politie. Hoe reageert het publiek, het Griekse publiek? Uh, uh, want het speelt zich allemaal af in de publieke ruimte. Daar worden ze uiteindelijk zomaar willekeurig aangehouden. Hoe reageert dat publiek? Nou, ja, het lijkt heel veel mensen toch wel um, koud te laten. Een aantal activisten daar gelaten uit. Um, maar heel veel mensen zijn toch ook blij dat er hierdoor minder migranten op straat lopen. En ze hebben de indruk dat de veiligheid uh, is verbeterd... waardoor ze zelf uh, bepaalde wijken weer, uh, weer in durven. Um, dus ja, ik zie, ik zie nog geen grootschalig uh, protest hiertegen. Nee. Is het uh, iets wat de Griekse politie sowieso een beetje kenmerkt en in uh, dit soort tijden van crisis, van stress dus ook, meer naar buiten komt? Of is het iets uh, ja, wat die politie gewoon echt kenmerkt? Altijd al. Nou, kijk, je, het, is, het is een vaker geconstateerd uh, probleem, racisme bij de politie. Maar waarom dit nu zo massaal gebeurt, dat, heeft, uh, dat hangt samen met een, met een politiek besluit. Dat afgelopen zomer is genomen om zoveel mogelijk illegale migranten op te pakken en te pogen hen te deporteren. En de politie is uiteindelijk een uitvoerder van dat besluit. Uh, niet altijd een even goede uitvoerder. Hè, niet altijd even goed geschoold en niet altijd even subtiel. Maar de kern is, is politiek. Er zit een, uh, hè, een, een door de rechtsconservatieve partij, Nieuwe Democratie, gedomineerde regering. Nou, in de, in de, uh, in de nek geblazen, zeg maar, opgejaagd door, uh, door een rechtsradicale ultranationalistische partij, de Gouden Daad, die steeds groter wordt. Um, en onder druk daarvan treden ze heel hard op tegen uh, migranten. Ja, uh, die gouden gaat die extreemrechtse partijen. Er wordt van gezegd dat veel uh, uh, Griekse politieagenten daar lid van zijn... of een sterke sympathie daarvoor hebben. Is dat, heeft dat enige grond? Ja, helaas uh, wel enige. Um, kijk, er zijn geen uh, statistieken van, geen formele... Aantallen. Er zijn wel een aantal sterke aanwijzingen... dat politiemannen, of politiemensen vaker dan gemiddeld op de Gouden Dageraad hebben gestemd... in de afgelopen Dat was in juni uh, 2012. Um, en waar dat uit wordt afgeleid zijn eigenlijk de resultaten van twee stembureaus... Um, allebei in Athene, waarvan bekend is dat er veel politiemensen stemmen... omdat ze dat onder werktijd moeten doen en dan moeten ze verplicht naar een bepaald stembureau. En bij die twee stembureaus zijn de, uh, heeft de Gouden Dageraad het... Uh, heel goed gedaan. Dus er is wel enige grond voor. Tegelijkertijd uh, is heel erg onduidelijk of dit nou voor het hele geld, hoe structureel dat is, of die ja. mensen ook lid zijn, dat soort dingen. Oké. Okay. Marloes de Koning, NAC-correspondent. Wij danken jou hartelijk. Graag gedaan. Dag. Pst. Dag. Zes keer een halfje wit casino. Oh ja, ja dan blijf je ook trouwen in de casino. Ik ja, blijf op de casino. Meestal komen elke dag hun broodje halen. Ik ken ze ook allemaal bij naam. Ik zeg, het lijkt wel één grote familie wat hier komt. Dat, dat is de buurtwinkel. 8,55 alsjeblieft. Nou, omdat je op een gegeven moment ook wel dingetjes kwijt kan. Als je er even niet lekker uitziet. Dat dus ze zeggen, heb je wat? Er zijn ook mensen bij die uh, vertellen alles. Dat je dan af en toe denkt van ja, oh, wat moet ik hiermee aan? Tuurlijk zijn het trieste verhalen ook bij mensen die ziek zijn... En... Maar je kan, je kan aan de mensen zien en uh, zijn ze toch weer blij dat je even uh, een luisterend oor voor ze hebt. Ja, maar alle winkels zijn toch onpersoonlijk. De mensen hebben, je bent gewoon een nummer, ook oh, klant, nummer zoveel. En dat is hier niet. We hebben één keer het nummertjesapparaat, dat laat ik al jaren terug. Binnen een maand heb ik me de deur uitgeflikken. Want ik vind het zo ongelooflijk onpersoonlijk. Ik krijg nummer 21, nummer 22, nummer zoveel, nummer zoveel, weg van mij. Doei. Doei. Nul. lekker?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 Dominees, imams, gebedsheren en rabbijnen. Een beetje georganiseerd geloof heeft een voorganger. Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek naar priesters. Gisteren kon u horen hoe eenzaam het hindoe priesterbestaan in het islamitische Pakistan is. En vandaag gaan we naar het Franse Bretagne... waar oud-keltische geloofsritus nog vol passie uitgevoerd worden... en druides de tijden van Astrix en Obelix doen herleven. Ja. In de buitenlucht staat een groep van mensen in blauwe en witte gewaden. Onder leiding van Morgan, de opperdruïde van Bretagne... zijn ze bij elkaar gekomen voor een van hun feestelijke ceremonies. Ik kijk er naar op televisie. En een van deze druïdes is muzikant Pascal Lamour. Hij speelt de biniou, een traditionele doedelzak die gebruikt wordt bij Bretonse feesten en processies. De processie van de druïdes lijkt erg op de katholieke pardons... die je hier in Bretagne veel ziet. Het is een plechtige optocht, ergens tussen een bedevaart en een processie in... met vaandels, kruisen, reliquieën en heilige beelden. De overeenkomst is volgens Pascal Lamour geen toeval. le druidisme était avant la chrétienne qui Hij zegt dat het christendom dat zich hier in Bretagne heeft geïnstalleerd. bouwde voort op oudere druidistische tradities. pardons, Als je kijkt naar de belangrijke rol die fontainen en bronnen spelen, bijvoorbeeld in de Bretonse religie, maar ook alle eigen heiligen die Bretagne kent en de pardons. Dat valt niet binnen het gewone katholicisme. Je ziet duidelijk dat het ergens anders vandaan komt. De wortels van het druidisme gaan diep, zegt Lamour. Zelf is hij er elke dag mee bezig. Tegelijkertijd is hij muzikant, of preciezer gezegd, electro shaman. Hij verenigt de traditionele muziek met trans en elektro. Aan de tafel bij hem thuis in zijn studio doet hij voor hoe hij dagelijks aan het werk is. En hoe hij zich laat meevoeren door een inspiratie van buitenaf om zijn muziek te creëren. Hij laat zich meevoeren door de muziek hij laat zich inspireren. En het is diezelfde inspiratie, letterlijk adem of in het Bretons awen... Die ook centraal staat in het druïdisme. De awen, de adem, die staat niet alleen aan het begin van de muziek... maar aan het begin van alles, zegt Lamour. Daar zit hij ook een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld het christelijk geloof. Voor hem is het niet God die de mens heeft geschapen... maar dezelfde adem die God en de mens creëerde. En dat plaatst de mens dus veel minder centraal in het universum dan dat in de christelijke traditie het geval is. Voor hem is dat een fundamenteel verschil. Het is echt het belangrijkste eigenlijk, want het, misschien klinkt het allemaal niet heel erg origineel, het druidisme. maar het belangrijkste is dat het echt hoort bij waar we hier wonen. Want uh, je vindt best wel heel veel dezelfde gedachten in, uh, in andere filosofieën van andere gebieden op de wereld. Maar waarom zou je die hier naartoe halen als we al uh, dezelfde wijsheid hier gewoon uh, van oudsher hebben... Het is een, een, een, een spiritualiteit die hoort bij Bretagne. We hebben alles om ons heen hier om het te doen. Zelfs de taal hebben we. Het is de taal die ook hoort bij het druidisme. Vergeet niet de aarde die u draagt. Dat is het motto van Pascal Lamour. En dat motto dat gebruikt hij het liefst in zijn eigen taal, het Bretons. En om de kracht van die taal te illustreren, improviseert hij nog wat van zijn electrotrans in het bretons. Ta tu ta ta ta ta ta après je peux en fonction de la culture je peux l'amener où je veux. Erg inspirerend. Maar het druidisme is niet voor iedereen weggelegd. Want om nou eerst bretons te leren. Voordat je druïde kunt worden, daar heb je wel een erg lange adem voor nodig. Dat was een bijdrage van Karin Meirik. En morgen is Metropolis in Turkije... waar de Alevieten op een heel bijzondere manier hun versie van de islam beleven. Dede, de priester, is er de baas en waakt over de discipline. Mensen hier respecteren me en zeggen: Dede, jij bepaalt de straf. Zo, kort maar krachtig. En de rest hoort u morgen. Iemand die water in wijn kan veranderen, die moet wel geniaal zijn. Want tot nu toe kon één dat maar. Zeggen ze. Samen met twee andere wetenschappers kreeg Bert Wekhuizen gisteren... de hoogste wetenschappelijke onderscheiding die ons land kent. De Spinoza-premie. De prijswinnaars krijgen elk 2,5 miljoen euro... om te besteden aan onderzoek naar keuze. Hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht... Bert Wekhuizen, welkom. Hartelijk dank. En van harte gefeliciteerd. En bedankt. heel erg gefeliciteerd. Ja, en u kwam de studio hier binnen... en uh, op de vraag van Tessel en Ben je er al een beetje aan gewend? Helemaal niet, hè? Nog een beetje gewend, ja. Ja. ja. Nou, het mooi, is, toch? Uh, het is, uh, on is leuker om hier aan te wennen dan, om, dan aan hangen. Dat vind ik zeggen. ook wel, ja. ja. ja. Uh, u doet onderzoek aan katalysatoren. We beginnen gewoon toch even bij het ja. begin. Wat zijn katalysatoren en waar kunnen we ze in het dagelijks leven van kennen? Uh, katalysatoren zijn verbindingen, stofjes, die uh, een reactie versnellen. En uh, een chemische reactie, je vindt ze eigenlijk overal. Ze vind, je vindt je in, uh, in je eigen lijf. Ze zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld je voeding verwerkt tot uh, energie. Dat je kunt uh, je arm gebruiken of iets anders. Maar je vindt ze ook in een auto. heel gekend voorbeeld is de autocatalysator. Mm -hmm. Maar wat minder bekend is, dat, is dat bijna alle... Stof, alle materialen die hier rondom mij zijn... Die hebben op een of andere manier zijn die in contact geweest met een katalysator. Heel de maakindustrie, de chemische industrie... is gebaseerd op katalytische processen. Dus je zou kunnen zeggen, zonder katalytische processen... zijn heel veel producten, plastics... Uh ja, laptops, whatever, dat die allemaal zouden ja, er anders uitzien. En Ik zeg niet, ze zouden er niet zijn, maar ze zouden er toch al sinds anders uitzien. En Wel, ons lichaam bijvoorbeeld? Wel, die, dat zou ook een heel probleem zijn. Want dan zou het heel lang duren voordat je bijvoorbeeld je boterham zou kunnen verteren. Dus uh, heel veel chemische processen in het leven... Uh, worden eigenlijk via katalysatoren versneld. Maar die, ge, die processen die zijn er wel, en dus ook die producten... Ja. maar door die katalysatoren worden ze versneld. Ja. En een mooie an anders heel lang om een ja. computer te maken. Ja. Een mooi voorbeeld of een mooie analogie is... om te denken aan een Tour de France met allemaal renners. En uh, laten we nu zeggen dat die renners, dat zijn de moleculen. En uh, wat... Als we nu zeggen we hebben een uh, etappe door de Pyreneeën, dan gaan die uh, renners er heel lang over doen. Het zijn enorm veel uh, bergen, hoge bergen door. Als je ervoor kan zorgen dat het hooggebergte opeens een vlakke etappe wordt... dan gaan die renners veel sneller kunnen gaan. En dat is eigenlijk ook wat een katalysator doet. Een katalysator zorgt ervoor dat dat hooggebergte afgevlakt wordt. Of je zou kunnen zeggen, de renners vinden een alternatieve weg... een tunnel of een uh, zijweg of uh, gaan rond uh, de berg heen. En daardoor gaan ze eigenlijk veel sneller van A naar B. Ja. Wie, wie, heeft naar ooit, wie heeft het ooit gevonden eigenlijk, deze well, werking? Uh, het is zo dat het de eerste echte begripsvoor... Nee, de eerste definitie is eigenlijk in uh, 1830, uh, 40... is meneer Berzelius, uh, een uh, Scandinavische wetenschapper... en die was eigenlijk gewoon maar van alle fenomenen aan het uh, beschrijven. Dus er waren heel veel uh, dingen die in de natuur... Of, uh, wetenschappers vonden bepaalde zaken en die zeiden... Hey, tja, Magisch poeder eigenlijk. En, um... Is daar waar, waar Ger het in de uh, inleiding even over had... we de, de hele tijd al een beetje plagerig zeggen... Ja. water in wijn veranderen, ja. maar dat, dat was ook zoiets. Dat wijn ja. op een bepaalde manier reageert... als het bijvoorbeeld met de buitenlucht uh, in aanraking komt. Maar ja, voorbeeld... dat je dat ook ja. al kan versnellen door er een, ja. een, een, een stofje in te gooien. Een mooi, een mooi voorbeeld is uh, wanneer je je wijn hebt... en die wijn die kan wijna zijn worden... Dus je kan je, je flessen wat uh, laten openstaan en na een tijdje zul je wijn al zijn hebben. Maar je kunt er ook gewoon een poedertje in gooien. Ik bedoel, op het lab kan ik een paar poedertjes pakken, die gooi ik erin. Dan ga ik wat, uh, er met uh, zwaaien om wat zuurstof erin te brengen. En dan klaar, ja, het klaar is keizen hebben wijnalzijn. Maar dus kathaties... nou, interessant het is natuurlijk an andersom. Ja. <lacht> en dat proberen we aan te werken, want dat is natuurlijk veel interessanter. Maar waarom kan het? Um, waarom het kan, is omdat uh, ja, in de natuurreacties zijn chemische evenwichten. Dus ja, als je van A naar B kan, kan je ook van B naar A. Dus we kunnen ook uh, goud uit lood maken straks. Wel, dat is nog iets anders. Maar dat was het mooie van die katalysator. Hè, toen die, toen die, de, ja. de, de, ik heb eens even de definitie opgezocht. Ja. En die aloude definitie die nog ja. steeds staat. Ja. Is dat die katalysatoren zijn, dus stofjes. die die chemische reactie versnellen ja. en efficiënter maken. Zonder dat ze daar verder zelf deel van uitmaken. Ze blijven daar verder zelf buiten en veranderen ook niet. Dus ik dacht, hé, we hebben hier te maken met iets heel bijzonders: onveranderlijke. Stofjes, Dingen die nooit ja. kapot gaan of slijten. Maar ja. dat bleek niet het geval. En ja. dat is ook weer dankzij vinding van u ja. dat je dat kan zien, ja. hoe dat werkt. Dus uh, uh, katalysatoren uh, uh, verouderen, slijten. In het begin werken ze heel goed. En na een tijdje, keer op keer, wanneer ze hun uh, ding moeten doen. Je, je kunt ook zeggen, een katalysator is een, een huwelijksmakelaar. Brengt moleculetjes bij elkaar. Ja. En uh, ja, dan uh, die huwelijksmakelaar die blijft maar uh, aan het werk. Maar na een tijd... Uh, werken zijn trucjes misschien wat minder goed, om het zo maar even te zeggen, zijn actieve plaatsen. Zijn actieve plaatsen zijn eigenlijk daar waar het gebeurt, waar die moleculen worden omgezet. En die gaan dus vergiftigen, verouderen, slijten. En dat kan je zien. En je, ja, dat kan uh, je zien dankzij een vinding van ja. u en uw, uw werkgroep, uw, ja. uw vakgroep. Ja. Want u heeft een soort, ja, gewoon een soort uh, drie-dimensionaal Iets daarop losgelaten, zodat je de hele werking kan volgen. Ja, Wat, wij, wat de vakgroep in gespecialiseerd is, is in het gebruik van licht. Noem dat spectroscopie. Licht die we laten schijnen, letterlijk, op deze uh, katalysatoren, Terwijl ze live in actie zijn. Terwijl ze bij relevante omstandigheden hun job doen. En als je dat doet, dan kan je eigenlijk met uh, deze lichttechnieken... heel nauwkeurig, zelfs tot op uh, ja, een paar moleculen, een paar atomen... heel klein... Tien tot min meter, nanometers, et cetera. Kunnen we heel precies gaan kijken. En het, het, het mooie is dat we nu een soort uh, Google Earth, maar, maar van catalysatoren hebben. Waarbij je kunt gaan gewoon inzoomen. En dan ga je kijken, oké, okay, we zijn nu in New York. Heel veel activiteit. Daar zijn de actieve plaatsen nog hun job aan doen. En dan ga je naar andere plaatsen en dan zie je dat het ja, dingetje dood een is. Een slaapstadje is. Ja, een ja. slaapstadje of eigenlijk, ja, doods. En dat gegeven waarbij, de, wat we noemen de dynamiek van katalysatoren, die kunnen we nu echt in kaart brengen. Eigenlijk het, het leven en de dood van een katalysator kunnen we in kaart brengen. En door dat in kaart te brengen, en dat ik dat het belangrijkste is, dat we daar ook nu kennis en kunde hebben om dit te vertalen van hoe moeten we betere katalysatoren ja. maken? Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze, ja, om het simpel te zeggen, slijtvaster worden, dat ze duurzaam. kunnen duurzaam. Dus dat ze veel langer hun job kunnen doen. Er zijn katalysatoren die een paar seconden maar werken. Dat is eigenlijk verwonderlijk. Ze, ze zetten well, misschien ja, 50 moleculen op en dan zijn, is het afgelopen. Maar er zijn er ook die kunnen jaren meegaan. Jaren. Dus als je zou kunnen zeggen, je kunt in staat zijn om uh, van, van twee jaar, vier jaar te maken, dan kan je je, je je, je, je perniscomplex, om het nu even in, in Rotterdamse haven te zeggen kan je dus heel lang laten draaien met dezelfde katalysat katalysatoren en dat is natuurlijk veel beter u heeft gezegd in een interview ergens dat met die prijs die u krijgt, 2,5 miljoen euro... Ja. ik weet niet of dat in uw tak van sport of dat een significant bedrag is... waar je echt wat mee kunt of niet... maar dat zullen we misschien aan het antwoord van de, op ja. de volgende vraag misschien kunnen ja. horen. U, u zei, ik wil met dit geld een doorbraak forceren in een, bepaalde, in een bepaald aspect van mijn vak... Ja. En wat zou u willen forceren? Ja, ik, ik zal het eerst uitsplitsen in, in twee dingen. Enerzijds wil ik het methodisch anders aanpakken. Kijk, um, wetenschap is. Uh, uh, heel veel mensen hebben een, ik zou zeggen, een bepaalde bloedgroep, een bepaalde achtergrond. Wat ik graag wil doen is eigenlijk mensen met een heel andere achtergrond, met een heel andere bloedgroep, met een heel andere wetenschappelijke passie, om die binnen te brengen in mijn vakgebied. Wiskundigen. Mensen die in de life sciences zitten. En die eigenlijk dus met een frisse blik kijken naar mijn vakgebied. Maar wat verwacht u daarvan? Ik denk dat ze uh, ons af en toe zullen doen fronsen als wij zeggen van ja zo is het. En dat zij zo zeggen ja. en waarom, Dat zullen we nog wel eens zien. <laughs> dat zullen we dan nog wel eens zien ja. En dat is ook een goede houding trouwens in de wetenschap. En een tweede is van als je zegt ja wat wil je dan ermee gaan doen. Ja kijk dan denk ik van um, de vakgroep of de groep waar ik leiding aan geef. Daar doen we eigenlijk drie dingen mee. Enerzijds werken we aan de huidige grondstoffen, fossiele grondstoffen, aardgas, aardolie. We willen de stap maken naar een verduurzaming van de samenleving, de chemische industrie in het algemeen. Wat willen we doen? We willen bijvoorbeeld niet-eetbare biomassa gaan gebruiken. Dat, dat gewoon, proberen we ja. op dit moment hard aan te werken. En dat begint, hoe zou ik zeggen, goede resultaten op te leveren. Nog niet zo zeggen allemaal van dat je zegt van ja dit gaan we nu morgen implementeren maar toch denk ik ja goede dingen en het meer ja nog het verre horizon het is het ver weg nog op de horizon is het uh, wat we noemen solar fuel dus uh, uh, brandstoffen zonnebrandstoffen dus met behulp van licht proberen om fotosynthese van planten na te bootsen dus Het is een oud idee. Dat is helemaal niet dat wij dat nu opeens uh, vinden. Maar dat we proberen met behulp van mijn meetmethodieken, de meetmethodieken van onze vakgroep, proberen om inzicht, inzicht te krijgen, inzichtelijk te maken. Wat gebeurde nu op zo'n katalysatoroppervlak Die eerst water naar waterstof, dat kan al redelijk. Dan kunnen we al een paar procenten waterstof uh, uh, produceren. Dat kunnen we dus als een waterstof-brandstof gaan gebruiken. Maar nog veel interessanter is dat je zou kunnen zeggen: Ik pak CO2 en water. En dan kun je eigenlijk gewoon denken: voor een Belg is dat dan spuitwater, spa-rood. Dat je zegt van die spa-rood, die wil ik omzetten naar. Organische moleculen waarmee je kunt bouwstenen hebben... voor de, de, de chemische industrie, of zelfs brandstoffen. Mm -hmm. Dus dat is een beetje dromerij, zou je kunnen zeggen. Dat is wat er straks al bij de inleiding was. Maar is dat echt dromerij? Of is het zo dat jullie het eigenlijk al kunnen... alleen nog helemaal niet in de omvang die iets te betekenen heeft? Wetenschappers op dit moment zijn in staat... om sporen van organische verbindingen te maken... uit CO2 en waterstof. Uh, en water, sorry. Mm -hmm. We vinden bijvoorbeeld mierenzuur koolstofmonoxide. Kleine moleculen die erop wijzen, nog in heel kleine beperkte hoeveelheden, die erop wijzen dat er mogelijkheid is om met licht en met deze uitgangsmoleculen zoiets te doen. Ik denk dat als we blijven buffelen in dit onderwerp en inzicht kunnen bekomen, wat zijn nu de actieve plaatsen, wat zijn nu die, de essentiële stappen die we moeten versnellen om dit mogelijk te maken dat we pakweg uh, over 20-30 jaar is misschien ver weg, maar goed. Uh, ik denk dat of het dan iets commercieel is, dat laat ik in het midden. Mm -hmm. Dat is misschien te zwaar gezegd, maar als we al zouden kunnen gewoon het principe aantonen en aantonen dat we het kunnen met op een gecontroleerde manier doen, dan zou ik er eigenlijk al een heel blij man zijn. En dat is uh, wat u eigenlijk met dit geld waar u waar u het levendeel aan wil gaan besteden, die ja, aanzet. Afval af die twee u... laatste delen ja. van de, de verduurzaming, waarbij dus het de richt biomassa, op die, de biomassa, waarbij we echt gaan werken aan, we hebben al heel wat werk gedaan aan wat we noemen de lignine... de houtachtige uh, componenten in biomassa. Daar zijn we nu al in staat met. Pakweg 17% is ons record, zal ik maar zeggen, om nuttige stoffen eruit te maken. Het is nog niet iets waar je dan denkt van, uh, joepie, joepie, daar gaan we nu direct iets uh, commercieels met bouwen. Maar dat goed, hè. kijk, en daar straks gaf ik als voorbeeld met CO2 en water, ja, dat is iets, nul punt en dan, komma komma met een nulpunt en dan komt er een klein getalletje. Dus daar zijn we nog nergens. Maar... Nee, maar goed, maar er is een begin. En er ja. is in elk geval gelukkig in deze moeilijke tijden... financieel een begin, dat je iets kan. Bert Hart Wekhuizen, heel erg ontzettend hartelijk bedankt. Winnaar, hartelijk bedankt. een van de drie winnaars hè, ja. van de Spinoza Prijs. Zeker. Chemicus, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Heel hartelijk bedankt. Dankjewel. En Ger en ik zijn zo meteen bij u me terug na het nieuws. Tot dan.